Volgens de brandweer heeft een vat met aardgascondensaat vlam gevat. Dat is een brandbaar mengsel dat vrijkomt bij de winning van aardgas. Er zijn geen mensen gewond geraakt. Wel ondervindt het treinverkeer er hinder van. En op last van de brandweerrijder tussen Bedem en Sauertaam op dit moment geen treinen. Treinreizigers tussen Groningen en Delcel... hebben daardoor zeker een uur vertraging. Het COC is een actie begonnen voor de voorlichting op school... over homo- en transseksualiteit en tegen weigerambtenaren... De homo-belangorganisatie verspreidt de komende dagen in Amsterdam duizenden posters met leuzen. En hoopt dat iedereen de posters laat zien tijdens de Canal Parade. De grote optocht die zaterdag wordt gehouden in het kader van de Gay Pride. Ondanks een grote kamermeerderheid zegt het COC dat het kabinet nog altijd weigert om voorlichting over homo en transseksualiteit op school verplicht te stellen. Ook zou de regering niets doen aan trouwambtenaren die weigeren om stellen van hetzelfde geslacht in de echt te verbinden. Het weer: bewolkt en hier en daar regen. Vanmiddag vooral het midden en oosten stevige buien met kans op onweer. Wordt voor de buien uit 24 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. Aanwb verkeersinformatie: er staat één file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen de knopen de Rottepolderplein en Raasdorp 3 kilometer. Het NOS Radio 1 journaal. Bert van Sloten. Goedemorgen, wat doen de beurzen vandaag? André Meinema tuurt naar de borden en doet zo verslag. DigiD is erg kwetsbaar, daar gaan we zo over praten. Maar we beginnen met Egypte. Want het proces tegen Hosni Mubarak kan ieder moment beginnen. De Egyptische oud-president wordt verantwoordelijk gehouden... voor de dood van honderden demonstranten. Hij verbleef de afgelopen maanden in een ziekenhuis in Sharam el-Sheikh. Even voor half negen landde het vliegtuig van Mubarak in Cairo een heel kort moment geleden landde de planeerder van Hosni Mubarak, de voormalige president, in feite hier achter mij, bij de politieacademie. Het is een enorm complex, dus we hebben de planeerder niet gezien komen. Maar verslaggevers zijn dat het in feite is geland. Mubarak is inmiddels per helikopter aangekomen bij de politieacademie, waar het proces wordt gehouden. En daar is het onrustig, zegt de verslaggever van Al Jazeera. Uh, dozens of people, I'd say probably over 100 people, uh, are here and they're throwing rocks at each other despite the very, very heavy security. Zeker zeer veel veiligheidsagenten dus rondom die politieacademie. Het gebouw waar het proces dus tegen Mubarak gaat plaatsvinden. Oud-president wordt onder meer aangeklaagd voor het doden van demonstranten. Dat gebeurde vooral begin februari, toen pro-Mubarak milities met kamelen op de menigte instormden en met knuppels tekeer keer gingen. Then the Mubarak supporters start to move towards the square. A wave of thousands surging forward. First on foot. Dan on horseback en mounted on camels. Ook twee zonen van Mubarak staan terecht. Midden-Oosten specialist Nicole Wever vertelt wat hen te lasten wordt gelegd. Machtsmisbruik, zelfverrijking, uh, dat zijn de zaken waar zij terecht voor staat. Daar kan je een straf voor krijgen tussen de vijf en de vijftien. Hun vader die wordt ook aangeklaagd en uh, uh, mogelijk verantwoordelijk gehouden voor de dood van de demonstranten die zijn gevallen. En daarop staan straffen van vijf, variërend van vijftien jaar tot uh, de doodstraf. Ja, en iedereen is, is benieuwd hoe het leger dit gaat aanpakken. Er is al tijdenlang... Uh, vanuit de kant van de activisten veel protest op hoe het leger het aanpakt te zeggen, de hervormingen gaan absoluut niet snel genoeg deze revolutie heeft tot nu toe niet gebracht uh, waarvoor wij hebben gestreden en voor die mensen is het heel belangrijk dat er een, uh, een, een proces nu wordt gehouden, een eerlijk proces waarbij het oude regime zich moet verantwoorden voor, uh, wat, voor wat er is gebeurd. En uh, ja, het en het leger was ook dat ze eigenlijk hun oude baas de hand boven het hoofd wilde houden. Nou, het leger staat onder druk, dat proces komt er. Het wordt ook op uh, televisie uitgezonden. Dus heel Egypte, die, die kan het zien. Nicole de Vever was daar. We gaan erover verder praten met Kees, Kees Gravendaal in Cairo. Kees, uh, Mubarak is uh, geland uh, ondertussen ook met, uh, met de helikopter. Um, is het, uh, ja, hoe, hoe is het daar verder? Is het rustig, is het onrustig? Hoe kan je het omschrijven? De politieacademie waar het proces zal moeten gaan beginnen over een half uur tot een uur, is het een beetje onrustig. Maar voor Egyptische begrippen valt het allemaal wel mee. Er is een enorme veiligheid, panzervoertuigen en dergelijke. En de helikopter die twee minuten voor negen is geland, daar wordt zo stellig van gezegd Mubarak is geland. Dat is nog maar de vraag of die daarin zat... Want men houdt rekening ermee dat er een uh, voorinspectie plaatsvindt en dat er nog een helikopter gaat komen. Maar nogmaals, dat is allemaal speculeren. Dat hele proces is één grote show om vooral de originele Tagrier-demonstranten tevreden te stellen... en de gevoelens onder de bevolking. Maar uh, we moeten maar per uh, kwartier afwachten ja. wat er gaat gebeuren. Ook ja. in juridische zin. Ja. Even, even, want dat Tagrierplein, daar had je het net al even over... een belangrijke rol gespeeld in de revolutie tijdens de revolutie. Hoe zit dat daar nu mee? Zijn daar nu ook mensen? Dat is twee uh, dagen geleden schoongeveegd. En uh, het verkeer wordt daar geforceerd uh, doorheen uh, gestuurd, zodat er geen uh, nieuwe grote uh, demonstraties kunnen plaatsvinden. Dus er zijn op hoeken wel wat uh, kleine uh, ja, standjes van uh, actiegroepen, maar dat mag geen naam hebben. Nee. En dan dat proces. Ik uh, begreep dat Mubarak een heel leger aan advocaat heeft. Nou, dat uh, wordt erg overdreven. Uh, ik vind ook dat uh, de berichtgeving daarover uh, uh, thuis hoort uh, in de gossipbladen en niet uh, bij de NOS. Er uh, zijn vijf advocaten onder leiding van een chef-advocaat. Die zijn formeel met naam en toenaam bekendgemaakt en die verdedigen hem. En dat bericht van hij heeft 800 advocaten. Dat komt voort uit een uh, advocatengroepering die aangekondigd hebben hem uh, te zullen supporten uh, ah. in de vorm van een demonstratie. Dus vandaag zouden in de omgeving van die politieacademie jonge advocaten... die nogal uh, op de hand zijn van het oude regime en er zijn veel meer groepen... Uh, die het oude regime vandaag komen steunen... Uh, dat, uh, daar komt dat bericht vandaan van die 800 advocaten. Oké, okay, dan is dat ook helder. Um, en dan het proces uh, zelf. Um, is al een beetje helder wat er gaat gebeuren? Is het vandaag, laten we zeggen, de eerste formele zitting? Ja, het is de eerste formele zitting... En uh, de vraag is dus wat de advocaten uh, zullen doen direct aan het begin. En dat is dat die hebben de kaarten tegen de borst gehouden en dat blijven ze doen. Het is een formele zitting, maar uh, we moeten niet ervan uitgaan... dat er even binnen twee dagen uh, een uh, eindvondens zal worden uitgesproken. Want dat lijkt me nogal, uh, nogal speculatief. En bovendien een eindvondens in de vorm van een doodstraf dat is in dit stadium van het proces uh, een bijna lachwekkende uitspraak. Goed, en ondertussen zie ik op Al Jazeera... dat er ook, uh, ja, het lijken wel ambulances uh, aan zijn gekomen... En nu is er ook beeld van uh, de rechtszaak. Maar ja, maar die rechtszaal... we al de hele ochtend voor. Ja, maar goed, er is nu ook beeld van de rechtszaal uh, zelf... maar ik zie hem er nog niet in verschijnen. We zien er wel uh, die kooien. Die kooien is speciaal ook gebouwd. Hè? Maar dat is een, ik wil niet zeggen Egyptische uh, traditie... maar het is wel een soort gewoonte bij uh, Egyptische rechtszaken. In het Midden-Oosten... Uh, denk uh, terug aan de beelden dat Saddam Hussein van Irak ook in zo'n kooi met zijn uh, andere aangeklaagden verscheen. Oké, okay, Kees, dankjewel voor uh, dit moment. En uh, we spreken elkaar vast en zeker binnenkort nog wel een keer. Kees Graaf van was dat vanuit Cairo. Dan hebben we het over de zorgen over de economie. Er zijn zorgen over de Amerikaanse schulden. Zorgen over Italië. Zorgen over Spanje. Zorgen die zich gisteren en vannacht vertaalden in kelderronde aandelenkoersen en stijgende obligatierentes. De grote vraag is: hoe gaat het vandaag in Europa op de aandelenbeurzen en de obligatiemarkten? André Menema staat bij de schermen. André, vertel ons: wat zijn de openingen? Nou, de beurzen zijn de voorbije dagen van de trap gevallen en stuiten twee voor twee steeds verder naar beneden. Op dit moment weer een lagere opening. 1,5% tot zelfs 2% in Europa op de belangrijkste beurzen. Ajax op dit moment 1,5% lager op 315 punten. Moet je een jaar terug in de tijd wil je in dit soort standen weer tegenkomen. Gisteren natuurlijk al eh, het die zwaar verloor met eh, bijna 2,5-3%. Tokio was vanmorgen eh, lager gesloten, ruim 2%. Ja, in de koersen kregen dus weer zo'n extra tik omlaag. Met name dan gisteren, niet alleen maar door de schuldencrisis in de VS... Yes. En die in Europa, maar ook door die twee economische cijfers over lagere consumentenbestedingen. Wat dan weer een teken zou kunnen zijn van een vertragende economische groei. En dat is alleen maar heel vervelend nieuws voor economieën die, uh, en landen... die zowel aan deze kant als in de Staten proberen uit de schuldencrisis te komen. Maar André, dan openen ze toch wel behoorlijk lagen. Forslagen, mag je zelfs uh, ja. zeggen. Uh, is, is dat dan uh, sprake van paniek? Of is dat een te groot woord? Ja, dat is het een te groot woord. Het is wel op een opeenstappeling van zorg natuurlijk. En je zou kunnen zeggen, de beurzen zijn wel een beetje op hol geslagen. Wat je natuurlijk nu krijgt, is uh, dat door die verder naar beneden stuiterende koers... en natuurlijk allerlei programma's ook in werking treden, niveaus bereikt worden waarop beleggers, grote, kleine beleggers, zeggen van... ik moet nu gaan verkopen, anders ben ik te veel kwijt. Ja, was want er zijn heel veel dingen computermatig aan elkaar gekoppeld. Hè? Precies, en men kijkt uiteraard wel heel nauwkeurig... naar de computers geen gekke dingen gaan doen. Maar in ieder geval, je kijkt nu het effect dat hoe lager je valt... te dus meer verkoopdruk verk komt er uh, een soort haasje-over-effect. En dat zie je dus nu een beetje terug, want we er wel heel ver omlaag nu. Ja, en valt ook iets te zeggen over de, de rentes? Ja, die rentes die lopen weer op. Uh, het, staat, het blijft dus druk staan op die obligatiemarkt. Dus je ziet de rente oplopen van de Italiaanse en Spaanse staatsobligaties. Je ziet de rente van de Duitse staatsobligaties dalen, waardoor het verschil tussen de beiden nog weer groter wordt. En een beetje wat ook weer op de markt komt, bed. Dan komt er een nieuw woord weer terug. Wat we heel goed kennen van een aantal uh, maanden geleden: Double dip. Ach, de double dip weer. En, en dat betekent dan gewoon dat er weer een, een crisis aankomt? Wellicht. Nou ja, goed. We hebben het eerst eventjes over de cijfers en die double dip. Dat zullen we het vast. En zeker de komende dagen weer over gaan, gaan hebben. André. Dankjewel. André Meinema was dat bij de schermen. Er zijn problemen met de DigiD, dat is de code die u van de overheid krijgt... om via de computer te kunnen inloggen bij instanties... als bijvoorbeeld de Belastingdienst of uh, DUO. Dat uh, gaat over de studiefinanciering. Het systeem werkt op basis van een naam en een wachtwoord. En dat wachtwoord mag je als uh, gebruiker zelf kiezen. En dat maakt het vrouwde gevoelig. Brenna de Winter is IT-journalist. Goedemorgen. En goede goedemorgen. Ja, want uh, dat is het, hè. Dat is eigenlijk de Achilleshiel, dat je uh, zelf je naam en je wachtwoord kan kiezen. Ja. Dat, dat is uh, een van de hele pijnlijke dingen. Uh, je bent natuurlijk als mens gewend om eigenlijk elke keer hetzelfde wachtwoord te pakken hè, voor allerlei websites. Dus ook voor je DigiD. Nou, We hebben in de laatste tijd gezien dat er een heleboel van die databases met websi uh, van websites zijn gekraakt. Ja, Dan liggen opeens de gebruikersnaam en het wachtwoord ook op straat. Dus dat maakt je kwetsbaar. En daarnaast uh, kan het ook met een, een tweede beveiliging, sms. En dan krijg je elke keer een andere code... Maar daarvan hebben wetenschappers al vaker gezegd... Ook dat ook dat uh, onveilig is. En dan is er nog een derde probleem. En dat is uh, dat de code om zeg maar, dat hele ding te activeren... die wordt met de post verstuurd. Ja. En er komen steeds meer gevallen bij... Uh, waarbij mensen ja, die code nooit ontvangen omdat hij door criminelen uit de brievenbus wordt gehengeld. Ja, nou, het, het is vrij simpel. Ik had er toevallig ook eentje aangevraagd... maar dan ging ik op vakantie en dan verloopt hij... en dan kan je gewoon uh, alsof het niks kost uh, weer een nieuwe aanvragen. Het is ontzettend simpel om aan te vragen. Ja, dat, dat, dat is ook zo. En er is nu het vermoeden dat er een aantal gevallen is... waar dat dus ook precies is gebeurd. En dan hengel je als crimineel die ene brief eruit... En dan stopt de rest van de post terug. De gebruiker heeft niets in de gaten. En bijvoorbeeld, een bankrekeningnummer bij de Belastingdienst wordt dan veranderd naar het bankrekeningnummer van de crimineel. En dan wordt een teruggave aangevraagd. Ja, en hoe kom je daar dan achter als, als slachtoffer? Nou, waarschijnlijk pas op het moment dat de Belastingdienst of een bevestigingsbrief stuurt. of opeens gaat zeggen: van ja, uw aangifte klopt niet. Want ja. u heeft toen en toen en toen dat opgegeven. En komt het dan vaak voor dat die DigiD-gegevens worden misbruikt? Ja. Daar waren nooit echt cijfers van. Maar het Rotterdamse eh, AD, het Rotterdamse Dagblad. Ja. die is op een gegeven moment erachter gekomen dat in één straat. er wel een aantal huizen waren waar zo'n probleem speelde. En sindsdien loopt het daar storm op de redacties. Zij krijgen de ene melding na de andere. Ja, het betekent dat dat je de conclusie moet trekken dat het zo lekker is als een mandje? Of dat er gewoon uh, veiligheidslekken zijn? Nou, er zijn veiligheidslekken. Um, het probleem is alleen dat langs langzamerhand nu het om geld gaat... het eigenlijk niet meer geschikt is om te gebruiken op deze manier. En zou je eigenlijk naar veiligere systemen moeten... bijvoorbeeld wat banken gebruiken. Maar wat en, is dan het verschil? Want bij banken krijg je ook uh, twee codes. Ja, dat, dat klopt wel. Maar daar heb je vaak zo'n kaartlezertje... waar een chip wordt uitgelezen. Op die manier? En, ja, die chip die zou je dan ook echt moeten uitreiken. En wat je op korte termijn zou kunnen doen, is natuurlijk die, die codebrief om die gewoon aangetekend te versturen... zodat je ook zeker weet dat die persoon hem heeft ontvangen. En dan wordt het frauderen al een heel stuk moeilijker. Ja, of misschien uh, de voorzorger... Kijk, je hebt ook systemen waarbij als je een wachtwoord intikt... of een gebruikersnaam, dat hij zegt die naam bestaat al... of dat wachtwoord uh, is te, te simpel. Ja, dat, dat helpt op zich wel, maar dat lost het probleem niet op. Want als bijvoorbeeld datzelfde wachtwoord bij een datingsite wordt gebruikt... En vervolgens wordt die datingsite gekraakt en liggen de wachtwoorden op straat. Ja, dan blijft het probleem bestaan. Ja, dat snap ik niet helemaal hoor. Nou, recentelijk is uh, Pepper.nl en Knus.nl gekraakt. En hackers hebben de, uh, alle gebruikersnamen en wachtwoorden op internet gezet. Ja. En op het moment dat dat gebeurt, dan werken die wachtwoorden vaak ook weer bij een heleboel andere websites. Oh, het is zo omdat, idee... omdat mensen vaak hetzelfde wachtwoord gebruiken. Ja, ja, dus dus heel ja. slordig ...om hiermee om te gaan. En wij kunnen dat oh, eigenlijk vlordig, als mens. Het ik, ik, ik, ik geeft je te doen. Ik bedoel, twee wachtwoorden vergeet ik al bijna. Laat staan dat ik het tien moet onthouden. Ja, nou, dat lukt mij dus ook niet. Dus daar heb ik dan weer foefjes voor. Maar oh, ja. je moet er dus wel heel erg over nadenken. En misschien is dat allemaal wel veel te complex. Dan moeten we echt over andere manieren... ...van jezelf aanmelden gaan denken. Ja, en banken geven daarin misschien toch het goede voorbeeld. Want ja, die zijn aansprakelijk als dingen misgaan... ...en dan maken ze kosten... Dus die worden gedwongen om beter over beveiliging na te denken. Ja. Meneer De Winter, um, ik dank u wel ook voor het laat maar zeggen, opfrissen van het geheugen... en uh, ons aansporen om in ieder geval zelf ook uh, na te denken wat we zelf kunnen doen. G ook graag gedaan. Oké, okay, dag. Straks aan het eind van de uitzending gaan we nog even naar Madrid... waar op dit moment opnieuw een ontruiming bezig is. De verkeersinformatie, Jolanda van der Velde bij de ANWB. Een korte vierde nog op de A9, ook maar richting Amstelveen... bij het knopende Graastorp staat 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Swerhuis de Veen had gisteren de Nederlandse primeur... Cadel Evans verscheen in zijn gele trui... tijdens het lokale rondje om de kerk. Australië trok veel bekijks... ruim een week na zijn glorieuze zegen in Frankrijk. De reportage is van Edwin Cornelissen. He's got himself the prize that he's always wanted. Wat heb jij er in je handen? Een uh, boekje om een handtekening van Canal Evans te scoren. En in die andere hand? Een, een gele shirt om uh, daar ook nog een handtekening op te krijgen. Yeah, suck it all in, Kedel. You are a legend. And we thank you so much. Because uh, I didn't think I'd see this day. Nou, ik vind gewoon een hele goede rijder. En na nou, ja, de afgelopen toer ben ik wel echt. Uh, nou, ik ben hem wel gaan waarderen ja, als wielrenner. Magnificent sight seeing in Aussie up there in the yellow jersey. Ja, zo staan we voor het huis van staatssecretaris Atsma in Seurhuis de Veen... te wachten op de komst van Cadel Evans, de toerwinnaar. En meneer Atsma, wat heeft u nu voor spandoek aan uw woning bevestigd? Nou, dat is uh, een spandoek speciaal gemaakt omdat Cadel Evans uh, vandaag uh, gast is in Seurhuis de Veen. Met een beetje een politieke leus, hè? Nou, uh, zo heb ik het niet gezien. We've got him. Ja, en uh, <laughs> dat is natuurlijk zo. En in de achtertuin bij je op Atsma een heel gezelschap aan prominenten zoals Jan Jansen...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 En daar komt de heer Evans. Hello. Even wat handtekeningen zetten. Hier is zo'n kop van Barmond, this copy, anyone. Rick van Steenbergen, you name it. But now you are on a, on a, new, on a new page. Cadell, you're happy to be here? Oh, absolutely. So far, everyone's friendly. So, always happy to be where everyone's friendly. Did you ever practice the name of this town? Uh, hang on, I, I nearly learned it. So he's the bean.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 We hebben tijd, geniet genoeg met de criteriums en We hadden een goede juli, dus de meeste van onze harde werk is gedaan voor het jaar, dus we kunnen relaxen, voor nu een beetje. Niet zo heel veel, hij heeft vooral criteriums gereden. En wat hij in Australië heeft gedaan, zijn Tourzegen, dat is hem op afstand wel duidelijk geworden. Ik ben uh, heel blij op het feit dat de nieuwsreaders op de tv, were wearing yellow ties, the, um,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 U heeft de pet op met de Australische vlag, de vlag op de hals en uh, het shirt en de Australische kleuren. Yes, zeker, green and gold. <laughs> wat, wat gaat u hem zeggen? Gefeliciteerd, ik ben super trots op jou, super trots. Hier komt, dames en heren, jou voor Canal! Hier is Canal Evans. It's, you're a fantastic man? It's something, Ben. Next week I'm going back to Australia. I'm going back to Melbourne. Okay. Here you go, man. Okay, we go you. En dan is de tijd voor actie in Sir er moet het natuurlijk gaan tussen de lokale favoriet... en de winnaar van de Tour. En is de uitkomst van deze ronde van Sir wel te voorspellen. Die speaker die was echt in vorm, hoor. Jel voor Cadel. Derde is dus sluwe Westra geworden. Tweede Pieter Wening en eerste Cadel Evans. De Kingdom Tower die komt er. Het moet het hoogste gebouw ter wereld worden. Een kilometer hoog. Een kilometer dus, hè. De contracten voor de bouw zijn getekend en de Bin Laden Group, zo heet hij echt, kan aan de slag. Er zijn de laatste jaren meer hoge gebouwen gerealiseerd. Bijvoorbeeld de televisietoren in China, 610 meter hoog. Hoogleraar Joop Paul van de TU Delft levert het constructieadvies voor de bouw van die toren. Hij is nu aan de lijn. Meneer Paul, goedemorgen. Goedemorgen, met jou Paul. Een Hallo. gebouw van een kilometer hoog. Hoe doe je dat? Ja, technisch kan het, denk ik. Um, ja? Je moet vooral heel goed letten op de wind. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, je moet vooral zorgen dat de toren niet gaat, niet, uh, niet gaat trillen. En dat kan heel goed door de toren stijf te maken. Of door uh, demping aan te brengen door dempers. Um, en natuurlijk moet je ook op, op de grond blijven staan. Dus het wel, ik wil ook gewoon zeggen dat je daar een hele sterke bodem moet hebben. Zand, rots. Hij, hij moet niet wegzakken. Ik het is vooral natuurlijk uh, niet wegzakken, nee, nee. Nee, want het is vrij zwaar. Maar ik zit me dan af te vragen, een kilometer hoog... hoe hoog kunnen we wel niet bouwen? Um, ja, ik denk dat eigenlijk de grenzen technisch onbeperkt zijn. Financieel uh, ligt dat natuurlijk anders. Er is natuurlijk wel een heel groot uh, risico. Ten eerste is het gewoon duur. De, de, de meters die je gewoon bouwt, die hoog zijn... dat zijn gewoon meters die heel duur zijn. Uh, vergelijken met een laag uh, kan... kan kantoorgebouw, dat zal ongeveer tussen de 1000 en de 2000 uh, euro, euro kosten per, per meter. Maar zo'n hele hoge toren kost al gauw 4000 tot 5000 euro per meter. Dus ten eerste is het duur. Uh, en ten tweede, je moet hem afbouwen. Dus dit wil gewoon natuurlijk altijd zeggen van uh, stel dus dat de markt draait, dat wil dus niet zeggen dat je dan zou kunnen stoppen. Gewoon uh, het bouwen van zo'n toren kost je 5 tot 7 jaar. Ja. stel dan dat de markt draait, dat, ja, dat wil gewoon toch altijd zeggen dat je die toren gewoon af. Mooit bouwen. Want als je, als je hem niet afbouwt, dan is hij ja. waardeloos. Uh, hij is niet waardeloos, maar je, je, ja, je zal natuurlijk wel alles uh, moeten afmaken dat er mensen in kunnen uh, die hem kunnen huren. natuurlijk. Ja. Ja, uh, want het is al een keertje stuk gelopen. Hè? Want u heeft zelf in de jaren negentig, heb ik begrepen, wel eens meegewerkt aan zo'n toren in Japan. Klopt, ik heb aan uh, torens meegewerkt in uh, Japan en China. En, uh, nou, ik heb ongeveer aan vijf torens meegewerkt me me me me me en het vierde daarvan. Die zijn nooit uh, verder gekomen dan de tekentafel. En dat zijn ook torens van uh, ja, uh, duizend meter hoog nou, in uh, Tokio. Ja. Ja. Maar dan, dan zegt hij van eigenlijk is het onbeperkt. Maar dan denk ik ja, uh, onbeperkt. Uh, je moet uh, een, een hijskraan bijvoorbeeld, om, om, om maar eens wat te noemen. Wat zegt u? Om een, een hijskraan, die. die uh, ik bedoel, om die materialen omhoog te krijgen. Ik bedoel, ik neem niet aan dat iemand uh, elke dag een kilometer gaat lopen met een stel bakstenen op zijn rug. Nee, precies. Dus hetgeen uh, het wat ik al, al, al zeg, dus de beperkende factor is dus. Uh... Economisch kosten en uh, tijd natuurlijk. Want gewoon stel dat je alle dingen dus moet hijzen. Dat, dat, dat, dat wil wel zeggen. Uh, stel dat je hoger komt, dan zijn de hijsbare dagen. Dus de tijd dat je echt kan hijzen, dat is minder. Want de wind op zo'n hoogte is natuurlijk veel, of veel groter dan de wind uh, beneden. Ja. ja, en de wind is, dat zei u al in het begin, daar moet je ook rekening mee houden. Want ik heb, al, ik heb wel eens begrepen dat hoe hoger je komt, hoe meer je eigenlijk heen en weer wiebelt. Nou, precies. Dus kijk, de wind neemt toe, de windsnelheid neemt. Uh, ...kwadratisch toe. En dat wil ook zeggen dus dat de krachten op die, ho op, op, op, op die hoogte dat ook doen. En dat wil dus zeggen dus dat hij helemaal uh, bovenin, dan wijkt hij uit. En dan zal je de toren dus uh, ja, een stijve toren moeten maken. En stel die je gewoon wiebelt, dan kan je de dempers in inbouwen. Nou, dat zijn dan een soort uh, dempers die dan eigenlijk de trillingen tegengaan. Dat noem je tuned mass dampers. Ja, maar hoeveel wiebel je dan heen en weer als je helemaal bovenin woont, op een kilometer ja, Kijk, uh, we, we gaan ongeveer vanuit dat hij ongeveer een uitslag mag maken van 1 op uh, 1 op 1.000. Ja? Dus als dat hij dan uh, 1.000 meter hoog is, dan zal hij ongeveer wiebelen, zal hij 1 of 2 meter wiebelen. Maar dat gaat, dus, uh, wiebelen, dat, dat, dat, uh, dat gaat dan heel traag, ja? dat is in een soort eigen frequentie van die, uh, van die toren. Ja. En, de, de wiebel zal ongeveer tussen de 10 en de 20 seconden duren. Dus dat is, iets dat, dat is soms een wiebel die je dus niet voelt. Ja. Dus wij kijken vooral van, vanaf van wat nou de versnellingen zijn. En daar gaan we vanuit dat het ongeveer uh, ja, 0,1 maal uh, g is mag zijn. Ja, dus Oké, okay, we schrijven heen. mee hoor. Ja. <laughs> maar, maar ik begrijp in ieder geval dat er een kleine wiebel is. Maar u zegt, het is veilig en we kunnen hartstikke hoog. Nou, ik krijg de kriebels in mijn buik, maar dat, ik, ik ben ook niet geschikt om helemaal bovenin te wonen. Maar er zijn blijkbaar mensen die dat wel willen. Ik eh, dank u in ieder geval uh, voor de uitleg, meneer Paul. Graag gedaan. Dag. Tot ziens. Dag. Het is onrustig in Madrid. Het is uh, gisteravond al onrustig geworden. Daar hebben we het vorige uur al met uh, Rob Zoutberg uh, over gesproken, onze correspondent. Demonstrerende jongeren, duizenden demonstrerende jongeren... werden door de politie verjaagd van de Puerta del Sol. Dan gingen ze vervolgens naar een ander plein. Uh, Rob, we hadden het een uur geleden over of het rustig was... of dat dat plein ook weer um, ontruimd zou worden. Maar daar zijn ze inderdaad nu mee bezig. Ja, dat is nu aan de gang. De politie heeft uh, dat, uh, die situatie niet te lang aangezien... Plaza Major, waar de jongeren nu op stonden, is een heel belangrijk toeristenplein in, in, in de hoofdstad. Hè, met heel veel terrasjes. Prachtig plein. Uh, maar een tentenkamp daar van die indignados, indignados, van die verontwaardigde jongeren, dat is duidelijk niet getolereerd. Ook dat plein is nu afgegrendeld. Naast Porte del Sol ook afgegrendeld. Daar rijden geen metro's. Nou, een beetje gespannen sfeer hier in de stad. En ook een nieuwe demonstratie voor vandaag aangekondigd. Oké, okay, dus later vandaag zal er opnieuw gedemonstreerd worden en wellicht een ander plein bezit worden. Ja, eens kijken hoe de stoet verder gaat. Maar iedereen is wel hier heel verrast over die opleving van die beweging... waarvan iedereen dacht, nou, het is vakantie, het zal, het zal allemaal wel rustig zijn. Nee, er zijn toch echt, echt duizenden jongeren onderweg in de stad. Nou, maar misschien, het heeft natuurlijk ook te maken met de belabberde economische situatie bij jou daar in, in Spanje. We hadden net met André Meinema ja. over de beurzen in Europa die open zijn gegaan. Uh, allemaal in de min en fors in de min ook. Hoe is het in Madrid met de beurs? Nou ja, uh, die day opnieuw. Hè? Verschrikkelijk renteverschil met Duitsland. Horen we hier net, is opening hier nu weer van alle, uh, alle nieuwsprogramma's. Renteverschil met Duitsland, 410 basispunten. Nou, vergeet even dat als eenheid. Hè? Maar het zijn waardes die sinds de komst van de euro hier nog nooit zijn gezien. Betekent dat de rente die Spanje nu moet betalen op die uh, kapitaalmarkt oploopt tot meer dan 6 procent. Vergelijk dat met Duitsland of Nederland is ruim... Twee keer zoveel. En ja, daar, zal, uh, daar heb je anderen ook over gehoord. Het is een situatie die als onhoudbaar wordt gezien. Morgen moet Spanje opnieuw op die kapitaalmarkt 2,5 miljard euro gaan binnenhalen. Ja, dat wordt opnieuw een heel belangrijk proefwerk voor Spanje. Ja, en als het boven de 7% is, hoor ik uh, sommige economen ja. en deskundigen ook wel zeggen... ja, dan is het Griekenland-scenario bijna daar. Ja, dan klopt de boel. Daar is dat, iedereen van overtuigd. Ja. Precies. Nou goed, we gaan kijken hoe het zich uh, vandaag uh, ontwikkelt. Zowel op de straat, op de pleinen, als op de financiële markten. Rob, we spreken je vandaag op uh, deze zender opnieuw. Dan het laatste nieuws vanuit uh, Cairo. Uh, want we kijken hier nog steeds naar de lijfbeelden vanuit Cairo. Een zaal van de politieacademie met daarin een zwarte kooi... waarin oud-president Mubarak en twee zoons vandaag terecht moeten staan. Er zijn veel uh, veiligheidsmaatregelen. Het is onrustig ook op het plein, buiten de politieacademie. Laten we even luisteren naar Al Jazeera. En nu we wat het een andere van buiten die Het zal interessant zijn om te zien hoe dit in terms of the unity and divisiveness of this whole situation in post-revolution Egypt. We zien mensen stenen gooien naar een scherm buiten... waarop beeld van de zaal binnen overigens wordt geprojecteerd. Tot op dit moment is nog geen van de verdachten de zaal binnengebracht. We zien wel een aantal mensen voor een soort deur staan... waar misschien de rechtbank uitkomt met die kooi... waar we af en toe beeld van krijgen. Die is tot op heden leeg. De zaal overigens zit verder wel vol... met in ieder geval een aantal van de advocaten van Mubarak... en waarschijnlijk ook met advocaten van zijn zoons. En er zijn mensen van het leger aanwezig... Die daar iedereen naar de plaats begeleiden waar ze op uh, moeten zitten. Functioneel, vrijwillig, dan wel niet uh, vrijwillig. Goed, Mubarak is nog niet binnen. Koujoan de Zwart is wel binnen. Ja, wat een brug, hè? Goedemorgen. Ja, Goedemorgen. Jaarlijks worden duizenden ondernemers opgelicht met valse facturen. Meestal voor een paar honderd euro, maar samen kost acquisitiefraude het bedrijfsleven 400 miljoen euro. En daarom wil het steunpunt acquisitiefraude dat de overheid deze vorm van criminaliteit nou eens serieus gaat nemen. En de Defensievakbond vindt de uitwerking van de bezuinigingsplannen van minister Hille veel te vaag. Ze weten totaal niet waar ze nu aan toe zijn. En nog 310 nachtjes slapen. En dan? Ja, daar dat zeg je wat Dat is wel even rekening Olympische Spelen. Nee, dan is uh, de aftrap van het Europees Kampioenschap voetbal. Ach, het moment dat we Europees Kampioen gaan worden. Uh, ja, precies. <laughs> uh, maar de kans dat de organiserende landen Polen en Oekraïne op tijd klaar zijn, begint wel heel erg klein te worden. Hoort u allemaal straks in Karo. Goedemorgen Nederland, na het nieuws van half tien, met Mark Visser. Radio 1.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 In de Groningse plaats Bedum heeft korte tijd gewoed bij een vestiging van de Nederlandse aardoliemaatschappij. Volgens de brandweer heeft een vat met aardgascondensaat vlam gevat. En dat is een brandbaar mengsel dat vrijkomt bij de winning van de aardgas. Er zijn geen mensen gewond geraakt.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 ANWB Verkeersinformatie. Er is een aanrijding geweest op de A10 de Ring Zuid van Amsterdam richting Den Haag. Daar staat tussen Rij en Knopen de Nieuwe Meer drie kilometer. Bij de Nieuwe Meer is de linker rijschok dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karel johan de Zwart. Overheid moet acquisitiefraude eindelijk in serieus gaan nemen. Leegloop in kinderopvang als ouders meer moeten gaan betalen. Polen en Oekraïne nog lang niet klaar voor Euro 2012... en het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is twee minuten over half tien. Dit is KRO Goedemorgen Nederland. Marielle Beers heeft deze week als standplaats De Wallen. In het gebied dat ook wel bekend staat als Chinatown. Alleen heeft de huidige generatie Chinese ondernemers geen zin meer in traditionele zaken als eethuisjes of toko's. Reacties en vragen kunt u kwijten op goedemorgennederland.karo.nl Vandaag dienen drie rechtszaken die MKB Nederland heeft aangespannen tegen drie bedrijven die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan het sturen van facturen waar geen of een te kleine prestatie tegenover staat. Jaarlijks worden duizenden ondernemers voor in totaal 400 miljoen euro opgelicht door middel van dit soort acquisitiefraude. De overheid doet veel te weinig om deze vorm van criminaliteit aan te pakken. Fleur van Eck is van het steunpunt acquisitiefraude. Steunpunt, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zou de overheid moeten doen? Het is niet een eenvoudig probleem dat alleen door de overheid kan worden aangepakt. Laat ik dat even vooropstellen. Dat een zin zo in de krant is gekomen, daar kan ik natuurlijk ook niet meteen voor instaan. Maar het is een ingewikkeld probleem. De overheid kan in ieder geval meer doen aan investeren in meer preventie. hier zorgen dat ondernemers op goede manier gewaarschuwd worden door bijvoorbeeld wat meer... 57 uh, campagnes. Um, uh, verder uh, zou de wet op de onderheerlijke handelspraktijken kunnen worden uitgebreid met meer bescherming voor de ondernemer. Die is er nu alleen maar voor de consument. Um, en uh, verder is het natuurlijk ook wel heel erg fijn als het Openbaar Ministerie wat, uh, van dit soort zaken wat meer aandacht uh, zou geven, zodat er ook een, uh, een, een signaalfunctie uitgaat van uh, dit soort praktijken kunnen niet. Nee, u zegt uh, de overheid is niet het enige die wat moet doen of waar wat moet gebeuren. Waar dan verder nog? Nou, oh, het is natuurlijk niet een, een, een zaak van uh, oh, uh, ondernemers uh, tuinen iets uh, in uh, klinkklare oplichting. Uh, ondernemers kunnen ook beter opletten door beter de kleine lettertjes te lezen die op uh, offertes vaak uh, goed verborgen staan opgesteld. Uh, waar we het hier over hebben is, uh, waar MKB Nederland dan ook een rechtszaak het, uh, over aanspant, is uh, heel erg slimme, bewuste misleiding van de ondernemer. Ja, het gewoon oplichting dit. Ja, maar de ondernemer kan ook uh, meer alert zijn op uh, mogelijke uh, uh, malafide partijen. Dat dus ben je toch als ondernemer? Lijkt mij. Dat uh, hoop, hoop ik ook. Uh, alleen ik merk gewoon uh, toch in de loop der jaren... en ik ben nu negen jaar lang al met dat probleem bezig... dat altijd ondernemers gewoon erin tuinen. En dat is uh, natuurlijk een combinatie van ja, goed van vertrouwen zijn... gelijk uh, ook uh, uh, in slimme methodieken trappen... die uh, mannen bedrijven gewoon uh, van tevoren uitschrijven... waar ze hele scripts op hebben. Nou, slimme methodieken, zegt u. Uh, want hoe gaan die oplichters te werk? Nou, waar wij heel veel mee te maken hebben, hebben we te maken met twee vormen van acquisitiefraude. We hebben uh, de, de zogenaamde mass marketing fraude. Dat wil zeggen dat je opeens een, een heel erg op een factuur lijkende nota in de bus krijgt. Maar als je heel goed leest, dan staat er: dit is geen factuur, maar een aanbieding. Daar uh, publiceren wij ook uh, alle bekende vormen over en namen die we kennen uh, enzovoort. Noemt u er eens we een paar ook... van die namen die dat doen? Uh, Pro-web uh, heet dat, geloof ik. Uh, uh, office. Uh, uh, office. Uh, God, ik ben de naam alweer vergeten. Het is vooral continu van uh, naam en noemer. Uh, maar als je bij ons op, uh, op de gaat kijken... en je tikt uh, uh, spooknoza's in... dan kom je op de hele lijst van uh, die naam. Ik zal op vijftig 50 opstaan op 70 of zo. Ja. Um, um, we hebben... Een andere vorm van uh, uh, acquisitieverhouding, zoals wij dat noemen, uh, is de telefonische misleiding. Daar hebben wij heel erg veel mee te maken. We hebben daar een mooi uh, animatiefilmpje van op de site staan. Als je dat bekijkt, dan heb je de crux door. Uh, men wordt gebeld op het tijdstip van de dag met een enorm mooi verhaal over een online gids. Of een, uh, vaak ook een telefoongids. Of een business guide, uh, gemeentegids, uh, mkb. De, het woord mkb komt er heel vaak iets voor. Vandaar dat ook Nederland ook een beetje in de, in de benen is gekomen nu. Uh, en uh, men doet voorkomen alsof het een uh, reeds bestaande relatie is met de ondernemer. Dat men vorig jaar ook al in de telefoongids heeft gestaan. Uh, uh, dat, dat ze toen geen uitgebreide uh, vermelding wilden, maar nu een uh, gewone standaard was voldoende. Heel verhaal eromheen, terwijl er helemaal geen relatie is en was. Dat is punt 1. Vervolgens gaat uh, uh, een heel mooi verhaal uh, de lucht in dat je mee kan doen voor een, een, een net afgeprijsde uh, prijzen van uh, bijvoorbeeld 100 euro. En, en nou, dat klinkt allemaal prima, dat kan er allemaal wel af bij de ondernemer. En als u dan even later even toch het vakje wat we naar u toesturen wilt ondertekenen, kijken of alles er goed op staat, dan uh, gaan we dat keurig netjes voor u in orde maken. Ja. Nou ja, en daar zit hem het probleem. Uh, je wordt op het verkeerde been gezet in, op de telefoon. Ja, je wordt op het verkeerde been, been gezet, maar je kunt, toch een een de beetje, de... je kunt toch een beetje alert zijn ook. En denken, ja, volgens mij ja. is dit niet helemaal in de haak. Als ondernemer? Ja, dat, dat zeggen wij ook altijd. We, we raden ook altijd aan om uh, alle gesprekken gewoon überhaupt op te nemen... die we als ondernemer binnenkrijgt. Sowieso een goed plan hè, voor het zakenverkeer. Dan kun je altijd nog eens even terugkomen op wat er aan de telefoon is gezegd. Um, en dus is het ook niet gewoon een probleem dat de overheid alleen kan aanpakken. Daar hebben we nee. natuurlijk al uh, de complexiteit van de zaak te pakken. U heeft een meldpunt hè, voor acquisitiefraude. Uh, hoeveel meldingen Tot. krijgt u eigenlijk jaarlijks binnen? Nou, we hebben er vorig jaar uh, 8300 genoteerd. En ja. uh, dat is uh, enorm veel. Ja, en dan hebben we het dus over uh, dat soort dat telefonische verhaal wat u net uitlegt, die spooknota's. Wat gebeurt er met die meldingen eigenlijk? Die meldingen verzamelen wij uh, zoveel mogelijk om uh, door te zetten aan partijen waar we mee willen samenwerken. Onder andere de overheid natuurlijk, politie, justitie. Ja, en wat doet die uh, ermee dan? Ook, zeg u? Wat doen die ermee? Ja, dat is een beetje het punt waar we nu op zitten. Nee. Er is heel veel aandacht voor acquisitiefraude. En het OM heeft ook wel in haar plannen ooit opgenomen dat ze daar meer aan gaat doen. We zien alleen nog niet heel erg veel beweging op dat vlak. Het is geen onwillendheid, dat zeg ik er meteen bij. Want het OM ging aan dat, het dit, dat dit soort zaken moeilijk bewijsbaar zijn. Uh, en het is ook uh, moeilijk voor de strafrechter uh, dit soort zaken rond te krijgen. Omdat waarom? Het, want het is toch gewoon oplichting? Dat kun je toch aantonen? Nou, dat, dat, dat, dat, dat vinden onze melders in ieder geval. Want anders zouden ze het niet ja, melden precies. bij ons. Um, oh, nou, en OM niet, waarom uh, niet? Wijze, nou, het OM is daar uh, niet uh, eenduidig over. Ik denk dat als u uh, voor de mok eens dus even een tientallen officieren gaat, uh, gaat vragen op dit punt... Dan, dan zegt waarschijnlijk de helft ja en dan onder de andere helft nee. Wat vaag! Maar dat is allemaal op theorie, hè? Dat ja. is allemaal... Uh, ze kijken natuurlijk altijd naar hun casus zelf. En uh, dat, uh, ja, dat ligt uh, <tacht> altijd ingewikkeld, omdat uh, het OM stelt... de bewijsbaarheid is moeilijk. En dat heeft te maken met bijvoorbeeld aan de telefoon misleiden... Uh -huh. ...maar vaak geen bewijs door de ondernemer in ieder geval van kan worden geleverd. Nee, En zijn die bedrijven, of die netbedrijven, die zijn ook niet te traceren dan? Jawel nou hoor. Dat je even langs kunt gaan. Een van de kenmerken van acquisitiefouten is juist dat al die bedrijven keurig netjes ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Zit daar niet het probleem? Bij de Kamer van Koophandel moet die ook niet strenger zijn? Uh, de Kamer van Koophandel is helaas leidelijk. Men uh, moet het uh, bedrijf inschrijven. En uh, als jij je gewoon inschrijft, dan heb uh, je hebt de intentie om uh, ondernemers te gaan misleiden. Dat kun je van je voorhoofd lezen natuurlijk. En een Kamer van Koophandel heeft ook niet de power om een bedrijf uit het uh, handelsregister te krijgen. Nee, bedrijf, maar een soort basischeck moet... misschien. Zegt u? Een kleine basischeck misschien. Nou ja, wat, wat, de, de, de grap is nou juist bij acquisitiefraude uh, schrijven al die bedrijven zich keurig in. Die kan de bestuurders uh, ja. ook tegenwoordig natuurlijk heel vaak kapvangers uh, uh, gewoon in het handelsregister vinden. Dat is het probleem niet. Men zou op de basis van de meldingen die wij krijgen, en wij krijgen hopelijk ooit nog eens een keer een, een landelijk aangifteloket om uh, al die uh, meldingen door te zetten naar... Ja, want dat komt er in. nu, hè? dat, dat centraal aangifteloket, dat is wat u wil. Nou ja, dat is wat ik wil. We hebben er ook een landelijke projectgroepen waarin dat besproken wordt, waar MKB Nederland de trekker overigens van is, waar we ook kamer mm -hmm. van koophandel en het openbaar ministerie en politie bij elkaar zitten. En wij weten ook wel dat bijvoorbeeld banken. Uh, best met ons willen samenwerken om uh, ja, ook uh, als bank uh, die uh, meldingen krijgen over bepaalde rekeninghouders, misschien ook hun huiswerk zeven te doen op, uh, op uh, malefiede partijen. Ja, want uw verhaal klinkt een Alleen... beetje alsof die overheid en het OM een beetje, ja, het is een beetje vaag en een beetje half zacht hun reactie. Wat verwacht u van de uitkomst van de rechtszaak die vandaag dient eigenlijk? En wat biedt wat dat voor de toekomst voor hoop? Wat uh, MKB Nederland met deze rechtszaak wil, wat wij natuurlijk van harte ondersteunen, uh, uh, omdat we hetzelfde belang dienen, namelijk die kleine ja. ondernemer, wat meer helpen, is dat uh, de rechter uh, verklaart dat dit soort praktijken uh, uh, onrechtmatig zijn. Uh, en dat betekent dan dat uh, de advocaat van MKB Nederland zal proberen een verklaring van, voor recht te krijgen, zoals dat heet. Zodat met die uitspraak... Uh, ondernemers iets in de hand hebben om te zeggen... Ja. luister, ik ben ook op deze manier benaderd. Uh, dat heeft de rechter onrechtmatig verklaard. Oké, okay, hartelijk dank. Fleur van Eck van het steunpunt oh. Acquisitiefraude. Ja, ik moet het helaas hierbij laten. Dank okay. u wel. <laughs> okay, Fijne dag. Dan. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws... dat u in het bijzonder interesseert. Gisteren arriveerde Mandy Pijnenburg weer in Nederland. U weet het nog wel. Ze zat ruim drie jaar vast in een cel op de Dominicaanse Republiek. Hoeveel Nederlanders zitten op dit moment nog in een buitenlandse gevangenis? Peter Middelkoop, predikant en directeur stichting Epafras, heeft het antwoord. Uh, in totaal zitten er uh, op dit moment aan Nederlanders uh, vast uh, 2000... 500 gevangenen. Daarvan is een deel met alleen een verblijfsstatus. Maar de echte, zeg maar, de echte Nederlanders met nationaliteit is 2374. De meeste mensen zitten in Duitsland met ruim 440 gedetineerden en Spanje met ruim 325 gedetineerden. En uh, buiten Europa zitten de meeste mensen in de Dominicaanse Republiek nog zo'n 140 en in Peru zo'n 114. Overigens is het merendeel man, uh, daarvan zijn de, dat zijn er 2047 en 327 vrouwen. En het merendeel daarvan, uh, ik denk bijna zo'n 80% zit er in verband met drugsgerelateerde delicten. Als u een vraag heeft bij het nieuws dan kunt u ons mailen Goedemorgen goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar de Wallen. Ja, daar is deze hele week Marielle Beers. Vandaag ben ik de Zedijk overgestoken richting Gelderse Kade. Het gebied van oudsher waar de, de Chinezen zaten. En dat kan je ook nog zien, want als je naar de naamboordjes kijkt, dan zie je dat er tegenwoordig de namen onder staan in Chinese karakters. Uh, Evelien Brilleman, jij bent bezig met een boek over de Chinezen hier in Chinatown. Uh, hoe kan het eigenlijk dat die Chinezen juist hier terecht zijn gekomen? Uh, ja, dat, dat heeft te maken met dat de haven hier vroeger uh, vlakbij lag. En de eerste Chinezen zijn via de scheepvaart hier naartoe gekomen. En uh, toen het daar niet meer zo goed ging, zijn ze hier blijven hangen. En zijn ze die winkeltjes begonnen die we ze... allemaal kennen? De toko's, de eethuisjes, de Chinese souvenirwinkels? Ja. En inmiddels hebben we hier al de derde generatie Chinezen. En uh, uh, hier op de Gelderse Kaarde vind je heel veel traditionele de reisbureautjes, de, de snuisterijenwinkeltjes. En uh, uh, wat ik zo aardig vind, is dat hier iets heel nieuws aan de gang is. En dat die uh, derde generatie toch bezig is met een stukje vernieuwing. Naast dus niet alle... meer in het afhaalrestaurant, uh, maar ah, wacht, laten we even naar binnen gaan. Want deze winkel, daar gaat het om, hè? Ja, nee, hier... En een vrij lege winkel, dan bedoel ik het positief. Hè? Ja. Mooie spullen, ik word een beetje hebberig als ik het zie. Ja. Dingen voor je laptop, voor je telefoon zeker. Um, mooie jurkjes, kinderjurkjes. Uh. Ja, wat mijn favoriet is, dat, is de, dat zijn de eetstokjes voor dummies. Hier kan het niet fout mee gaan. Oh, dat is heel grappig. Dat is een soort geel plastic poppetje met twee beentjes. En daar kan je dan zo de noedels mee vastpakken. Goedemorgen. Goedemorgen. Ciao. Een van de eigenaars ja. van deze zaak. Ja. Heel anders. Ja, klopt. We, we hebben dus de producten uit Azië gehaald, die trendproducten zijn. Ze zijn designspullen uit, uit Azië, uh, die wij in Nederland juist niet zien. En uh, daarmee willen we ons onderscheiden, eigenlijk. Want je denkt eigenlijk bij, om het oneerbiedig te zeggen, bij Chinese spullen dan met je goedkoop plastic prul. Ja, nou dat uh, zijn wij dus niet. Wij willen juist uh, de nieuwe generaties design laten zien. Uh, de kwaliteit is veel hoger en uh, het hoeft niet Chinees uit te zien. Het, is, het zijn geen boeradjes of zo. Het zijn allemaal producten die je ook op de Westerse markt kan zien. Maar uh, ze zijn nog alleen maar bekend in Azië en niet in uh, uh, Nederland of Europa, zeg maar. En die geven eigenlijk de designers een kans om het te laten zien. Nou, uh, is, zit, zit, jouw familie zit al heel lang hier. Uh, al sinds de jaren tachtig winkel. Waarom hebben jullie er niet voor gekozen om die winkel zo door te zetten? Maar om iets heel anders te doen? Uh, die winkel is, uh, hebben we ook nog natuurlijk onze uh, doelgroep. Maar dit winkel is meer voor, de, uh, voor al geheel. Dus, want we hebben veel concurrentie tegenwoordig. En als je alleen op de etnische uh, groep gaat zitten... Ja, dat wordt het gewoon moordend eigenlijk. Want uh, je kan boerdaatjes overal kopen. In uh, in Cenos tot blokker, overal. Uh, Jij ja, onderscheidt het zelf niet meer mee. Dus daarmee willen we dit winkel eigenlijk uh, onderscheid maken. En upgrade geven. En ook hoe het uh, uh, zeg maar, uh, geëtageerd is moet worden. Het moet niet meer propvol zijn, het moet lekker overzicht hebben, visueel aantrekkelijk. Daarmee willen we zeg maar, mensen ook uh, de aantrekkingskracht geven. Want dat is wel nodig hè? om ja. Chinatown uh, ook de volgende eeuw goed uh, ja. te laten ja. staan. Klopt. Want uh, als je nou over de hele wereld kijkt, dan heeft uh, iedereen, uh, alle Chinatowns, hetzelfde image: uh, Boedadje is volgepropt. En uh, dat, dat willen we niet meer. We willen juist uh, laten zien dat ook Azië anders is geworden. En hoe dat nu uitziet in, uh, in Shanghai of in uh, Beijing, dat is uh, een goed voorbeeld, dit winkel, zeg maar, modieus. En dit is de eerste in, uh, in Nederland, hè? Ja, dit is de eerste in Nederland, ja. Jullie zijn nu hier de derde generatie. Wat is het grootste verschil met de, de generatie daarvoor? Uh, wij hebben wat moeilijker, vind ik sowieso. We hebben nu meer concurrentie. Globalisering, internetbedrijven en dat soort dergelijke maakt ons wat moeilijker om te kunnen ondernemen. Vroeger was hard werken, dan, dan haal je gewoon je omzet wel binnen. Nu moet je meer doen. Nu moet je op Facebook zitten, moet je op Twitter gaan zitten... om mensen toch aantrekkelijk te maken te komen, zeg maar. Ja. Zwaarder. Maar wel een uitdaging. Ja, wel zeker een uitdaging, ja. En dan ga ik eh, nog even verder snuffelen hier, in deze design. Marielle Beers in Chinatown op de Wallen in Amsterdam. Straks Polen en Oekraïne nog lang niet klaar voor Europees kampioenschap voetbal. Maar nu eerst, er dreigt een leegloop bij crèches en buitenschoolse opvang. Dat blijkt uit een prognose die is uitgevoerd in opdracht van het netwerkbureau Kinderopvang. Allemaal het gevolg van de kabinetsbezuinigingen, waardoor de kosten voor ouders sterk zullen toenemen. Ik praat erover met Gjalt Jellesma, voorzitter van Boink, de belangrijke vereniging van ouders in de kinderopvang. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel ouders hebben bij u al aangegeven dat ze uit financieel oogpunt hun kind van de opvang gaan halen? Nou kijk, mensen zien pas na het eerste kwartaal van een lopend jaar wat de bezuinigingen inhouden. Dus waar we nu over praten zijn de effecten van de bezuiniging 2011. De echte klap komt in 2012. Maar mensen beginnen al te zeggen van ja, zo loopt het niet. Ik kan beter een dagje korter werken, ik ga een alternatieven zoeken. Kortom, het rommelt al en de ervaring is dat dat eh, straks na de vakantie... dan hebben mensen hun financiën meer op een rijtje gezet. Ja, dan gaan mensen zich echt sterk afvragen of het zo door kan gaan. Hoeveel duurder is kinderopvang geworden? Of zal die worden voor ouders dan? Nou ja, kijk, het aardige is dat in het begin van het jaar het gesproken werd... Dat dat het dit jaar 3% duurder werd... er zijn nu al mensen die dit jaar een paar duizend euro extra betalen aan kinderopvang. Ja. Het is heel ingewikkeld om dat uh, in één geval het getal te vatten. Omdat natuurlijk de gezinssamenstelling en de inkomens, de beide inkomens... of het alleen inkomen van iemand die alleenstand is, die zijn ervoor bepalend. Hè. En in Nederland is een inkomensplaatje geven niet eenvoudig. Maar we praten niet over een paar procent. We praten over duizenden euro's. Ja, want hoe kan dat? Want het, het zou gaan om een bedrag tussen de 20 euro voor ouders met een minimuminkomen uh, tot zo'n 190 euro extra voor de hoogste inkomens. Dat valt nog me wel mee, vind ik. Ja, dat zijn altijd onafvolgbare berekeningen die wij ook niet kunnen zien. We hebben mensen nu gevraagd bij Boeink om gewoon hun uh, berekeningen op te sturen om daar een overzicht over te maken, om na het recess de Kamer dat nog eens even goed te laten zien wat het in de praktijk betekent. Ja. Maar op het moment dat in 2012 daadwerkelijk de werkgeversbijdrage het een derde van de kosten die iedereen krijgt, wegvalt, ja, dan praat je natuurlijk over mensen die straks de volle pond gaan betalen. En dan hebben we het echt over duizenden en duizenden euro's. En daar komt ook dat driekwartverhaal verhaal uh, duurde, waar uiteindelijk het netwerk weer over spreekt op basis van het rapport wat ze laten maken. Ja, nou, is er, is er helemaal geen draagvlak voor een verhoging van die eigen bijdrage? Want daar hebben we het eigenlijk over, hè, van ouders. Ik bedoel, we zitten in de tijd van bezuinigingen, het kabinet bezuinigt, dus ook in de kinderopvang. Ouders moeten toch ook een steentje bijdragen aan die bezuiniging? Ja, nou, wij hebben gezegd ook, we hebben ons eigenlijk ook weinig verzet tegen de verhogingen in 2020. 11, omdat we wel begrepen dat de kinderopvang ook mee moest doen. Ja. Dus we hebben gezegd, nou, die 10, 15 procent die uh, uiteindelijk iedereen meer moet gaan betalen... gaat voor de kinderopvang ook gelden. Het is wel te bedenken dat na 2007, ieder jaar daarna, hebben bezuinigingen zijn doorgevoerd. Het is zeker niet het eerste jaar. Ja. En voor mij is het bijna onbegrijpelijk dat in landen om ons heen... met een vergelijkbare situatie de overheid juist meer geld investeert in kinderopvang waar die kinderopvang overal veel goedkoper is dan in Nederland. Terwijl wij, ja, wij juist een beweging maken de andere kant op. Ik denk ook niet dat het vol te houden is. En ik denk vooral dat die werkgeversbijdrage moet blijven. Sterker nog, de afspraak die bij de invoering van de wet is gemaakt... dat in ieder een derde betaalt, de ouders, de werkgevers en de overheid... Werkgevers moeten meer gaan betalen. Dat is die moeten 400, 500 miljoen meer gaan betalen. En je staan daar ook... nou niet om te springen, denk ik. Ik denk dat het wel meevalt, want uiteindelijk gaan mensen... die hogere kosten van kinderopvang gewoon vertalen. Die gaan zeggen van, ik wil best voor jou komen werken, als goede ideeën. Maar dan wil ik wel Net als voor 2007, dat jij een behoorlijk deel van die kinderopvang zelf betaalt. Uiteindelijk zijn die werkgevers wel beter en goedkoper af... wanneer we dat collectief regelen. Nou is er in veel steden een wachtlijst voor de kinderopvang. Uh, misschien is het helemaal niet zo slecht als er een aantal ouders afhaken. Ja, dat is aardig natuurlijk. Kijk, we zitten in een land waar straks in een aantal sectoren honderdduizenden mensen tekort komen. Mm -hmm. En mensen moeten niet alleen meer gaan werken, want er werkt al een hoog percentage vrouwen. Maar die vrouwen moeten vooral veel meer uren gaan werken. Het feit dat er wachtlijsten zijn, is betekent dat er op dit moment te weinig capaciteit is. Vergeet ook niet dat er nog steeds in de 0 tot 4 jaar periode, hè, de crash, mm -hmm. veel meer kinderen gebruik maken dan in de buitenschoolse opvang. Nou, dat stroomt nog door. Daar ontstaat druk. En wachtlijsten die nemen nu af. Maar ik denk als overheid dat je er helemaal niet blij mee moet zijn. Want dat lijkt wel aardig. Maar in werkelijkheid heb je een veel groter probleem. Namelijk dat je straks mensen tekort komt. Ja, maar u zegt net ouders zoeken ook naar andere creatieve oplossingen. Ja. Ik denk even aan grootouders die inspringen meer. Wat ja. is daar mis mee? Nou, dat gebeurt al op grote schaal overigens. Uh, daar is niks mis mee. Behalve dan dat die grootouders tegenwoordig ook worden geacht. Straks tot de 66 te werken. Dat die vrijwilligerswerk doen. Dat die voor een deel in het buitenland zitten. Dat idee dat er een hele grote groep mensen is. Die dat al informeel kunt oplossen, kan ja. oplossen. Dat neemt af. Waar ik veel meer zorg over maken, is wat we ook in het verleden zagen... Uh, illegale crashjes op plekken waar het niet moet gebeuren... zonder enige kwaliteit Die onder de prijs gaan zitten. Nee, niet alleen onder de prijs gaan zitten. We hebben het meegemaakt in het verleden dat er in garageboxen... de bijlen met kinderopvang plaatsvond met veel te veel kinderen. Op het moment dat het daar fout gaat... en we hebben net gezien afgelopen jaar... wat er fout kan gaan aan de kinderopvang, dan is leiding in last. Ja. Laten we nou proberen die kinderopvang, uh, zoals die nu bestaat... in in, in het leven te houden, te zorgen dat die kwaliteit overeind blijft... En werkgevers en meer te laten betalen. En ons laten realiseren takiegonog. dat een modern land... met een hoge beroeps, grote beroepsverveling gewoon kinderopvang nodig heeft. Net ja, als overal in de wereld. Anders loopt de hele zaak vast, als ik u zo hoor, Dan gaat de zaak vastlopen. ben ik ja, Gaat u nog flink lobbyen om de genomen besluiten terug te draaien? En heeft nou, dat zin? Daar zijn we natuurlijk al heel erg mee bezig. Nou... Ik merk met name dat de Kamer erg gevoelig is voor het feit... dat die afspraak waar het gaat om de 1 derde werkgeversgedeelte... dat die niet nagekomen wordt. En ik ben nog best hoopvol dat uiteindelijk... die, die, die zware bezuiniging zal worden teruggedaald. En ik vrees ook dat de economie uiteindelijk bepalend zal zijn... en dat het kabinet geen keuze heeft. Hartelijk dank, Gialt Jellesma, voorzitter van Boink. De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Nog maar tien maanden en dan wordt er in Polen en Oekraïne afgetrapt voor het Europees kampioenschap voetbal. En de handvraag is, zijn de organisatoren wel op tijd klaar? Tijd om de infrastructuur en de stadions in de twee landen op tijd klaar te hebben begint namelijk aardig te dringen. Elro van den Burg, onze correspondent in Polen. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaat het zo lukken? Uh, nou, dat gaat in ieder geval gespeeld worden uh, volgend jaar. Dat lijkt, me zonder, uh, die, dat lijkt me als een paal boven water uh, te staan. Uh, het belangrijkste natuurlijk de stadions. Uh, daar gaat het uh, heel erg goed mee. Dat is gewoon positief nieuws. Als ik kijk naar Polen, dan zijn er twee stadions uh, af. Stadion in Gdansk in het noorden is, heeft een kleine vertraging. En het stadion in Warschau heeft ook een kleine vertraging. Maar de, die zijn echt gewoon klaar voor, de, voor, de, voor het Europees kampioenschap. Dat is verder geen probleem. De, de problemen uh, zitten hem echter in het uh, transport, in de wegen. En uh, ja, daar, daar, daar lopen vertragingen. daar loopt Polen uh, in ieder geval vertraging op. En ook de Oekraïne. Want hoe, hoe is het gesteld dan met die wegen die, neem ik aan, naar die stadions weer toe leiden? Of naar de speelsteden? Nou, een, een, ik wil even een paar dingen eruit lichten. Er is een uh, weg tussen Woets en Warschau, die is belangrijk voor uh, verkeer. Tussen speelstad Poznan en, en Warschau. Daar is een Chinese aannemer opgezet. die alles voor de helft van de prijs wilde, wilde gaan realiseren. Dat is niet gelukt. En die heeft, is door de Poolse overheid. Van, van het project afgehaald. Van het weekend zijn nieuwe aannemers daarvoor voor aangesteld. Maar nu weten we al dat dat niet op tijd af gaat zijn. En de praktijk zal straks zijn dat, dat. fans die van de ene stad naar de andere stad willen. dat die over ja, een stukje afgezette weg moeten. En in het slechtste geval is er per baanvak. Is er een en een rijstrook beschikbaar. Ja, dan denk ik, je kunt die supporters ook in de trein stoppen. Dat houdt het ook nog overzichtelijk. Uh, de trein is ook een goede optie. Alleen dan moet je rekenen tussen Warschau en Gdansk... de stad in het noorden en het, uh, in het centrum moet je vijf uur reizen. Van Gdansk naar Wroclaw dat is zes uur uh, op dit moment... Uh, er stond gepland dat er een nieuwe Pendolino-trein aangekocht zou moeten worden. Maar die komt pas in 2013. Uh, herstelwerkzaamheden aan het spoor die zijn ook uitgesteld tot na het Europees Kampioenschap voetbal. Um, en de, ja, de stations die hadden ooit zo mooi gerenoveerd moeten worden. Nieuwe stations. Uh, maar daar is uh, ook geen tijd meer voor om dat allemaal op tijd uh, te doen. Dus uh, ja, de, uh, de voetbalfans, hè, de eerste indruk is toch... je komt op het station aan, dan zie je het station. En dat zijn toch een beetje de grauwe ...communistische stations van Waleer... ...die opgeknapt zijn, die je dan, die je dan tegenkomt. Ja, Polen wilde zich dit EK echt gaan laten zien. Hè? Een visitekaartje afge afgeven, dus dat kun je nou niet echt zeggen. Dus. Het gaat natuurlijk... Kijk, als je zo'n groot evenement uh, organiseert... Dan, ...dan straalt dat heel positief af, af op een land. Hoe je het bent of keert. Alleen echt, het, uh, de, het, het wordt denk ik wel een plaatje met een barst erin. Ja. Nou, zijn, uh, uh, nou is Polen lid van de Europese Unie, Oekro Oekraïne niet. Is dat verschil merkbaar in hoever men nu is? Eh, uh, ik... Ik weet niet of dat nou zozeer te maken heeft met het lidmaatschap van de Europese Unie, maar de Oekraïne is inderdaad minder ver nog dan, dan, dan Polen. De Oekraïne heeft ook echt laten weten van de ambitie om nieuwe wegen aan te leggen in ons land voor het EK 2012. Dat, gaan, dat laten we vallen. Ja. En dat is een, een best een grote beslissing. Je moet je voorstellen, Donetsk is de meest oostelijk gelegen, gelegen speelstad. Donetsk naar Warschau is duizend kilometer. Warschau naar Amsterdam is nog eens een keer 1200 kilometer. Dat zijn hele grote afstanden. Nou, het tussen Warschau, laten we zeggen vanaf de, de, de, de Poolse grens, tussen Donetsk. Eh, de, ja, de, daar liggen op dit moment er ligt een weg, daar op sommige gedeelten is, is zelfs geen asfalt. He, daar zit, uh, als jij daar straks met je auto heen gaat, dat wordt gewoon één groot avontuur ja. um, om daar te komen. Conclusie: het ziet er straks mooi uit op televisie. Uh, die stadions, dat staat er allemaal wel. Alleen ja, de weg daar naartoe, dat is nog even een beetje uh, met pijn en moeite. Ja, transport wordt, wordt een probleem. Mensen uh, moeten echt ook met het vliegtuig gaan. Dat ja. is de beste oplossing. Uh, met de auto, dat wordt, uh, dat wordt een beetje moeilijk. Dankjewel. Errol van den Burg, onze correspondent in Polen. We gaan naar het nieuws van tien uur en daarna zijn we bij u terug met uh, de Defensievakbond. Die vindt de uitwerking van de bezuinigingsplannen van minister Hillen, veel te vaag. En wat hebben wij precies gemeen met een Egyptische farao. En natuurlijk het ochtendumeur van Koos Postema. In het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland... Na reclame journaal van 10 uur met Mark Visser. Tot zo.